1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Verbazing naar vrijspraak Amerikaanse burgerwacht. Geert Wilders vindt de islam nog steeds het grootste probleem van Nederland. En zware vierdaagse door warm weer. Ja, dat weer. Het is nu nog droog. Een periode met zon en 18 tot 23 graden. Dat valt mee. Maar vanaf morgen een paar warme dagen dus. Met geregeld zon en weinig wind.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 De schietpartij in Florida deed veel stof op waaien, onder meer vanwege vermoedens van een racistisch motief. Buiten de rechtszaal verzamelden zich tientallen demonstranten om te protesteren tegen het vonnis. Nationwide protest! Nationwide protest! The whole world weet that George Zimmerman committed a murder. He racially profiled Trayvon. He stopped hem en he murdered hem. How can you iemand somebody and get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 De deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse moeten rekening houden... met zware omstandigheden, zegt Weerplaza. Volgens het Weerbureau ligt Nijmegen deze week... in een van de warmste regio's van het land. Tot en met donderdag kan het zo'n 28 graden worden. De Vierdaagse begint dinsdag. Gisteravond werd in Nijmegen de eerste avond... van de Vierdaagse Feesten gehouden. En volgens de politie was het gezellig druk in Nijmegen. In totaal zijn acht mensen opgepakt. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In Westervoort is een oude vliegtuigbom tot ontploffing gebracht. De Britse 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog lag op de bodem van de IJssel. Duikers van de explosieven opruimingsdienst hebben hem vanochtend naar boven gehaald... en bedekt met een berg zand. Om half acht is de bom gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Maar dat ging niet helemaal zoals gepland volgens de EOD. De eerste poging met afvuur is niet gelukt. Dat kan altijd gebeuren. Uh, daarvoor hebben we ook altijd een, een tweede middel om, uh, om een bom tot ontploffing te brengen. En die heeft uh, prima gefunctioneerd. Duizenden mensen moesten binnenblijven in Westervoort en Arnhem. En ook werd de IJssel en verschillende wegen werden afgesloten. In Italië is maffiabaas Pietro Labate van de Drangheta opgepakt. Vorig jaar werd hij bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel. Nabate staat op de lijst van meest gevaarlijke criminelen van het land. Correspondent Rob Zoutberg in Italië. Ja, de politie is zeer tevreden. We zijn ook al naar buiten gekomen met een persverklaring. Uh, en zeggen, dit geldt als een zware klap. We weten dat ons nog veel te doen staat. Maar deze arrestatie is een bewijs dat we wel degelijk dreunen kunnen uitdelen aan de Nangretta. Dat is die maffia uit Calabria. En wellicht uh, meer mensen oppakken nu ze een grote vis hebben.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 De Calabrische organisatie in de Rangetta is een van de vier maffiabendes in Italië. De andere drie zijn de Camorra, de Costa Nostra en de Sacra Corona Unita. Schrijfster van de Harry Potter boeken J.K. Rowling... blijkt in het geheim een thriller te hebben geschreven. Ze publiceerde het in april onder het pseudoniem Robert Galbraith. Dat kwam naar buiten nadat de Britse krant de Sunday Times zich afvroeg hoe het toch kon dat een beginnend auteur zo'n goed boek had geschreven. En daarop bekende Rowling dat zij de schrijfster was. De thriller Cuckoo's Calling gaat over een oorlogsveteraan... die privé-detective wordt. Kreeg goede recensies. Een van de recensenten prees het vermogen van de mannelijke auteur... om vrouwenkleding te beschrijven.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 Bij de stierenrennen in Pamplona is een vrouw uit Australië zwaargewond geraakt. Tijdens de laatste run door de straten van de Noord-Spaanse plaats... werd ze gespietst door een stier. De vrouw probeerde aan het beest te ontkomen... door aan een houten balustrade te gaan hangen. Maar ze trok zich niet hoog genoeg op. En daardoor kon de stier haar in de rug raken. Gisteren raakte een jonge man zwaargewond toen een stier hem te grazen nam. Tientallen anderen raakten toen lichtgewond. Asiana Airlines zegt dat zijn reputatie ernstig is geschaad door het tv-station dat per ongeluk onzin namen voorlas... van de piloten van het toestel dat crashte bij San Francisco. De luchtvaartmaatschappij overweegt juridische stappen, maar zegt niet welke. Vrijdag meldde een lokaal Amerikaans tv-station... dat de namen bekend waren van de piloten van het toestel. De presentatrice, die de Aziatische namen voorlas... had niet door dat dat klonk als something wrong en holy fuck... En Siana zegt dat daardoor de reputatie van het bedrijf en zijn piloten op het spel staat. Toestel van de maatschappij verongelukte vorige week. Drie mensen kwamen om. Sport. In de Tour de France zijn de renners onderweg naar de Mont Ventoux. En er is een kopgroep met daarin Wout schiolippens. En krijgt die groep ook de ruimte? kreeg ruimte. Maar het uh, voorsprong van 7 minuten en 20 seconden is inmiddels alweer teruggebracht tot 4 minuten en 35 seconden. De 10 moeten dus hard werken om weg te blijven uit de greep van het peloton. En als die voorsprong nog een beetje kleiner wordt, ja, dan wordt het wel heel erg lastig voor de mannen die in die kopgroep de hele dag hard hebben moeten werken om weg te blijven. Om dan uiteindelijk in die slotbeklimming ook de jagende klassementsrenners in het peloton, de echte klimmers, om die voor te blijven. Maar het blijft wel een mooi groepje met Peter Sagan, met Markel Irizar, Fedrigo, Roy, Riblon, Lozada, Chavanel, Impi. De voormalig gele trui dragen Wout Poels, En dan uh, Julien Elvares uh, betekent dus wel dat er een paar Fransen in zitten. Het zijn er vijf in totaal. De helft van de kopgroep dus. Het bestaat uit Fransen en dat heeft natuurlijk alles te maken met le 14 juillet. Want dan willen ze hier natuurlijk heel graag in het blauw, wit, rood bovenop het podium staan. Met die Franse vlag op de Franse Nationale Feestdag. Er wordt dus hard samengewerkt. Ze zijn ongeveer halverwege. Straks krijgen ze nog een coachje van de derde categorie. Dat is de Côte de Bordeaux. En dan gaat het langzamerhand in de richting van Malocène. Van Malocène gaat het naar Bedouin. Dan weten de mensen die in de buurt van de toe wel op vakantie zijn geweest. Dat daar pas bij Bedouin begint dan uiteindelijk die klim... Naar de top van de Mont Ventoux. Na 1911 meter. Ongelooflijk stijl. Zeker in het bos. En zeker als ze daarna ook nog eens een keer boven de boomgrens komen. Dan gaat de wind ook nog een factor zijn. Want de wind is aangewakkerd. Het is licht bewolkt geworden hier. Het is ook wat frisser geworden bovenop die top. Maar dat vinden die renners waarschijnlijk helemaal niet erg. Want zware weersomstandigheden. 35 graden. Dat zou toch wel echt heel erg lastig zijn voor de meeste renners. In het peloton Christopher Froome. En in het peloton inmiddels ook weer de drager van de bolletjes -trui die tot op 15 seconden genaderd was van de kopgroep. Maar Pierre Rolland is inmiddels alweer teruggezakt in het peloton. En dat betekent dat die tien nog steeds vooraan blijven. Kansen dus voor Wout Poels. In ieder geval een middag om naar uit te kijken. En nog heel eventjes over Mollema. Die is nog nooit hier van Tour opgereden, hè? Kan dat een nadeel nee. zijn? Wout Pools trouwens ook niet. Ja, kan dat een nadeel zijn. Uh, Pols uh, die, die is daar bijvoorbeeld heel simpel in. Die zegt dan gewoon van tevoren... ja, soms wil je niet eens weten hoe zwaar een berg is... of hoe gevaarlijk een afdaling is. Dan is het maar beter om het gewoon in die koers te zien. Ja, en Mollema... Ik, ja, ik, ik heb het idee dat hij net zo onverstoorbaar is als Wout Poels in dat opzicht. En dat hij ook bij zichzelf denkt, uh, we moeten er toch met z'n allen tegen op. Hij wordt er niet lichter van als je hem van tevoren bekeken hebt en verkend nee. hebt. Maar ja, we kennen natuurlijk het verhaal andersom. Uh, Lance Armstrong in het verleden met zijn 7 tour overwinningen Ja, die verkende echt... Elke bult verkende die minitieus, daar reed hij 10, 12 keer op... totdat hij precies wist wat voor tempo hij daar moest rijden. Het heeft gewoon met een verschillend karakter te maken. Dankjewel, Gio je straks in Radio Tour de France vanaf twee uur. Gaan we naar Duitsland. Op de Saxenring is de Moto2-klasse zojuist verreden. Hans van Lozenoort, wie heeft er gewonnen? Ja, een zeer grote verrassing, want deze wedstrijd is gewonnen door de Spanjaard Jordi en die had nog nooit eerder een, in zijn carrière een Grand Prix op zijn naam gebracht. Zijn beste resultaat tot nu toe was zijn vijfde plaats. 25 jaar oud is hij. Hij rijdt voor het team van uh, oud-wereldkampioen Jorge Martinez. Dus wat dat betreft is hij wel in heel goede handen. En heeft nu eindelijk zijn belofte kunnen waarmaken. De wedstrijd op de Ring gewonnen. Tweede werd Simone Corsi en derde Paul Espargaro. Die zakte de bandenproblemen ver terug. Uh, want die zat aanvankelijk een stukje verder naar voren. En dan de koploper in het wereldkampioenschap, de Engelsman. Van Scott Redding. Die zat het hele weekend al niet lekker in zijn vel. Had zich ook niet zo goed gekwalificeerd. En eindigde tenslotte als zevende. Maar Redding behoudt wel de leiding in het wereldkampioenschap. En dat kampioenschap wordt voortgezet op 18 augustus in Indianapolis. Verkeersinformatie. In Den Haag bij de AWB. Kees Kwaks, hoe is op de weg, Kees? De n 2 is dichter, Mark. De dijk Lelystad-Enkhuizen. Halverwege de dijk is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht tussen Almere en Enkhuizen. Dan nog een keer de hoofdpunten. Verbazing na vrijspraak Amerikaanse burgerwacht. Geert Wilders vindt de islam nog steeds het grootste probleem van Nederland. En zware vierdaagse door warm weer. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. Uit de high hier over de sterren? Ja, dit is een goed spel hoor. De perstribune. Met Marie-Carmen Oudendijk. Welkom bij het tweede deel van de Perstribune van Max. Mijn gast dit uur is oud-wielrenner Arie den Hartog. Hij won onder andere in de jaren zestig de klassieker Milan San Remo en fietste vele jaren ook de Tour de France. En we blikken terug op die hoogtijjaren. Heeft u vragen? Dan kunt u ze stellen via deperstribune.nl... of via Twitter en zet in uw tweet dan hashtag Verder, de vliegende kiep. Jules van der Wart is nog op pad en hij praat zo verder met Ernie Brans... En ook straks de tweede aflevering van onze zomerserie Tune Toppers. Elke week een gesprek met een componist van bekende tunes van radio of tv. En deze week met de man die vele journaaltunes maakte. Maar ook deze tune. Nou, die herkent u vast wel, de tune van. Nou, dat zeggen we zo wel. De man hierachter heet Steffen Emmer en zometeen een gesprek met hem. Welkom terug bij Max op Radio 1. Tot twee uur de perstribune, Max. Ja en toch gast, tweede uur de perstribune, voormalige wielrenner Ari Den Hartog, de eerste Nederlandse winnaar van de klassieker Milan San Remo. En dan praten we over de jaren zestig. Welkom meneer Den Hartog. Ja, we gaan dit uur natuurlijk uiteraard veel over de tour hebben. Maar hoe vaak heeft u hem eigenlijk zelf gereden? Volgens mij een keer of vier, vijf. Ik weet het echt zelf niet meer precies hoeveel keer dat dat geweest is. En weet u dan wel hoeveel u eruit heeft gereden en niet? Want vier klopt. Drie in ieder geval. En die ene, wat was er toen? Uh, ben ik met paratiefes in het ziekenhuis terechtgekomen... En daar even een tijdje gebleven. Ja, daar, daar heb moet... ik een... ja. <laughs> ja. Van die uh, keren dat u uh, hem wel uitreed, heeft u toch twee keer een succes geboekt? Heb ik twee keer met de winnaar gereden, ja. ja. Welke was het meest opmerkelijk voor u? Dat is altijd de eerste. Uh, het eerste wat je wint is het meest opmerkelijke. En dan hebben we het dus over 1966. 1966, ja. En heel even kort, waarom sprong die eruit? Wat was bijzonder? Nou, je rijdt daar de eerste keer rijden met, met de winnaar van de Tour. Dus je zit in dezelfde ploeg. En uh, je werkt daar voor de kopman. En die, Voor Lucian Neymar, ja. In het begin was eigenlijk Anke Tiel de kopman... maar die is uitgevallen wegen ziekte... En toen was Lucien de Kopman. Dus, ja, en als hij dan uh, winnend in Parijs komt. Een Fransman? Ja, goed. Dat <laughs> maakte toen eigenlijk nee. weinig uit. Dat, dat, uh, of je nou in een Franse ploeg ja. of in een Nederlandse ploeg, dat maakte weinig uit. Goed, maar die, uh, dat was dus 1966 en in 1968. Maar daar zullen we het straks over hebben, natuurlijk, met Jan Jansen in het geel. Even een beetje terug in de tijd. Hoe begon u eigenlijk met fietsen? Wanneer bent u geïnfecteerd geraakt door het virus? Uh, ik ben geïnfecteerd geraakt door het virus. Ik meen dat er een, een uh, dikke bandenrace was Zo. op Zuidland op 30 april. Oh, met Koninginnedag. En ja, ik was een, een snaak van een jaar of 16. En dan ja, ga je meerijden. Een paar rondjes op de fiets meegereden. En dan uh, na een paar ronden lag je een stuk achter. Wachtte ik aan de dijk. Totdat ze de volgende ronde langs kwamen. En dan pikte ik weer in. Maar 16, dat klinkt mij best wel als een uh, best wel oude leeftijd dan al. Ja, er was ook een, een of ja goed oude ja. leeftijd. De meeste begonnen met een jaar of acht of ja. tien of twaalf. Dat was dus bij ons niet zo. Uh... En ik begon met een jaar of 16, ja. ja. En groeide u uiteindelijk dan? Bedoel, dat zal wel duidelijk zijn geweest dat u talent heeft gehad. Groeide u uiteindelijk dan uit tot de kampioen van misschien in eerste instantie het dorp? Nou, uh, talent, uh, ik kan me nog eigenlijk herinneren dat ik die, die, uh, die wedstrijd, en dan is dat afgelopen die dikke bandenrace. dan zit je s'avonds als, als ja, 16-jarig in de kroeg, en dan zit het mekaar een beetje op te juinen, uit te lachen, en ik weet dat ik toen gezegd heb van, wacht me jongens. Over vijf jaar rijd ik de Tour de France. Nou, je kan nagaan wat dat inhield. Lachen natuurlijk, Lachen. Iedereen, Ja, lijkt mij wel. <laughs> ja, nou, maar natuurlijk. En daarna heb ik dus eigenlijk een racefiets gekocht. Uh, van 75 gulden kostte die toen. En dat was zeker 50 gulden te duur, want die was op twee plaatsen gelast. De buizen waren een keertje gebroken, dat werd gelast. Maar ja, goed, zo ging dat toen. Zo ging dat toen. Ja. En... Nou ja, het is, allemaal, uh, het is allemaal redelijk voorspoedig gegaan. Wat weet je zo in het begin? Als je, hè, zoals het verhaal dat u vertelde, weet je dan eigenlijk al een beetje wat voor type renner je ook bent? Nee, dat weet je zeker niet. Het is. Uh, je gaat. S'avonds ga je trainen. En, en uh, je doet je uiterste best. En je gaat dus clubwedstrijden rijden. En ja, daar zit je een beetje bij. Je rijdt uh, bij de eerste. Dat vind je al heel wat. Maar welke kant het op gaat, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. En hoe zou je dat nu omschrijven als u terugkijkt? Ja, hoe bedoelt u. En wat voor een type rijder? Zou je, kun je daar iets van zeggen? Ik kon behoorlijk tijd rijden. Ik kon aardig bergop rijden. Uh, alleen in de sprint uh, dringen, dat was mijn sterkste punt niet. Dat, uh, nee. dat niet. Maar nee. zo is het uiteindelijk. bent u daar dus achter gekomen. En zo werd u natuurlijk uiteindelijk de eerste Nederlandse winnaar van Milaan-San Remo in 1965. Dus ja, ja, ja. En daarna natuurlijk ook die uh, Amstel Gold Race. Dat was in 1967. Ja. Laten we daar nog heel even naar terug luisteren. Meer dan 140 renners, stuk voor stuk corifeeën uit de wielersport... starten vanmorgen in Helmond voor de Amstel Gold Race. In het grote peloton bevonden zich onder meer de bekende Tour de france rijders Jean Stablinski en Jacques Anquetil en de Engelsman Tom Simpson. Al kort na het begin van de strijd begon zich een kleine kopgroep los te maken... van het grote peloton met aan het hoofd de 25-jarige Nederlandse renner Arie den Hertog. Die erin slaagde zijn voorsprong steeds verder te vergroten... en tenslotte in een tijd van 4 uur en 51 minuten de strijd won. Arie den Hertog. Ja. Hoe kan dat? Dat weet ik niet. Hoe dat kan <laughs> dat uh, een journalist die heeft daar de, de, van de A en E gemaakt? En en dat gaat. is er altijd in blijven hangen. We hebben het er net even over gehad in het eerste uur met gast uh, Heinz Bakker. Ja? Dat een foutje, ja, je kunt het soms maken. Vindt u dit, vindt u dit vervelend? Of... Nee, nee, nee, nee, nee. Nee? Nee. Dat kan. Ja, natuurlijk. Iedereen kan een fout maken. En, en ja goed, dat staat op een band en dat is klaar. Die overwinning hè, waar we net naar hebben zitten luisteren... Um, ja, dat was natuurlijk totaal anders in die tijd dan nu. Wat, wat, wat kreeg u voor zo'n overwinning? Uh, wat ik daarvoor kreeg? Ik kreeg een, uh, een zilveren kistje van de burgemeester van Meersen. Klinkt goed. Ja, dat klinkt hartstikke goed. Of een verzilverd kistje. Uh, een sig verzilverd sigarenkistje, zoiets was het. En ik kreeg een gouden ring met een ton... en ik meen van een diamant of een briljant van de Amstel. Dat mooi. Dat was heel mooi, ja. Maar het is wel even wat anders dan het prijzengeld van nu? Ja, natuurlijk. Dat, ja, goed. dat is nou eenmaal zo. Hoeveel, hoeveel is het nu eigenlijk als je nu uh, Milaan San Remo zou winnen? Als u nu Melaas en wint, bent bij een miljonair. <coughs> Met niet... alles wat erbij komt, ja, gegarandeerd. Doet dat niet een beetje pijn? Dat ze toch eigenlijk een beetje in de verkeerde tijd ja, bent maar, geboren? Dat... Ja, maar dat was mijn schuld niet. <laughs> nee, nou, het is sowieso geen schuld, nee. nee. Uh, maar toch uh, een ja. beetje af en toe... Uh, jaloersmakend kijken naar de wereld van nu. Professioneel. En Och nee, vroeger en had het ook zijn verdienen. charme en dat heeft het nu ook. Het is, het is nu gewoon een, een heel andere tijd. Uh, ja, je kan die dingen gewoon niet vergelijken met nu. Natuurlijk, als ze me de vraag zouden stellen, had je niet liever ook dat verdiend. en zeggen ja, maar om daar een vergelijk mee te trekken. Ik had toen 650 gulden en die moest je met de hele ploeg delen. Met de hele ploeg, ja. Ja, met de profeer. hele ploeg. En ik had het, de, de pech eigenlijk dat ik een dag later... een criterium reed in, in uh, Italië ook, Ospadaletti. En dan moest ik met de vliegtuig terug. En dan was ik van die 650 gulden eigenlijk al 275 gulden kwijt. Ik, dus zo werkte het. toen. Ik denk dat u helemaal gelijk heeft. Je moet je die vraag eigenlijk helemaal niet stellen. Want het heeft inderdaad totaal geen zin. Nou, je mag die vraag stellen. Het is leuk om maar... daarop terug te kijken, maar... De... Maar dan toch, als u dat geld krijgt... en zoals u net al zegt, de helft alweer aan een vliegticket moet inleveren. Hoe leeft u? Is er een leven naast het bestaan? Werken, denk ik? Nadat je gestopt bent? Nee, tijdens het wielrennen. Omdat je natuurlijk niet die grote bedragen hebt. Ik dat gewerkt Ik hoefde dus zwinters niet te werken. Nee, zo erg was het echt niet. Nee, dus volledig concentreren. Volledig geconcentreerd op het fietsen. En... Ik had een, een redelijk contract voor die tijd. En besteedde u dan ook al die tijd uh, in het trainen? Werd er toen ook ongelooflijk veel getraind? Ja, niet zoveel als nu. Want? Er... Even om, om even een, een indruk te krijgen, hoeveel trainde u? Nou, normaal gesproken trainde je altijd vier uur per dag. Vier uur per dag en, en uh, ja, de rest rusten. En dat was het? En dat was het, dat was het, ja. Nou ja, goed, daar heeft u dan ook uh, successen mee behaald. Wij vragen altijd aan onze gasten: uh, wat is uw uh, opvallendste nieuws of sportnieuws van uh, de afgelopen week? Dat kan zijn uit kranten, dat kan zijn uit journaals. Wat was dat voor u? Het opvallendste nieuws was eigenlijk dat er na 150 jaar een wolf in Nederland gevonden was. Het is zomer. Na de komkommer landspuntslang van Enkhuizen en de komkommer Puma van de Veluwe... ...leek de wolf van Luttelgeest wel degelijk op echt nieuws te duiden. De terugkeer van de wolf in ons land na 150 jaar. Hier gekomen na een wandeling vanuit Duitsland. Geloof ik bij faunabeheer Flevoland niets van. Die wolf is niet hier doodgereden. Als wij hier in Flevoland aanrijding hebben met grotere dieren, bijvoorbeeld reeën... Dan wordt het via de politie meteen bij ons gemeld. En ik heb geen enkele melding gehad: van iemand heeft een grote hond, dan wel een vos en een wolf doorgereden in dit geval. Dat is gewoon een grote vraagteken, een mysterie. Waar, waarom vindt u dit nieuws zo interessant? Nou, interessant. Uh, een, een wild beest wat weer eigenlijk terugkomt in Nederland... Uh, na 150 jaar, als dat zomaar ineens... kan je toch ergens zien dat de natuur verbetert. En, maar dan een paar dagen later komt het weer. Dan uh, hebben ze hem hoogwaarschijnlijk in de auto meegenomen uit Oost-Duitsland. Dan hebben ze hem daar neergelegd. Waarom? Dat kan ik niet snappen. En heeft u ook een, een gevoel hierbij? van is dit nou, Kan het serieus zijn? en onderzoek, nou ja, iedereen is ermee bezig. Of is dit toch, denkt u, een grote grap? Idee, ja, ik zie dat... eigenlijk de, de grap daar niet van in. Wat, wat moet je de zaak op ja. stang jagen door zulke gekke dingen te doen? Ja. Denkt u dat... dat is dit ja, interessant nieuws in die zin om het allemaal zo te brengen? Ik bedoel Hebben journalisten eigenlijk niks beters te doen? Maar wat kunnen wij hiermee? Dat zegt u eigenlijk ook. Ja, daar kan niemand wat mee. En voor een journalist in deze tijd is alles nieuws natuurlijk. Uh, als ze dat maar vol kunnen schrijven, alles, dan, hm. dan is het prima. Zou u het goed nieuws vinden als het een wolf zou zijn? Een, echt, een wolf ja, die hier gesignaleerd ja. is? Dat zou ik echt leuk vinden. Dat, uh, ja. Dus we kunnen eigenlijk gewoon stellen, het moet gewoon die kant op. Ja. De journalisten moeten daar terecht komen. Daar terecht. Ze moeten uitzoeken waar dat vandaan komt. Gewoon van... De waarheid moet boven taal, want ja. het is toch echt nieuws. Um, we praten zo verder um, voor u thuis. Als u nou vragen heeft voor onze gast, dan uh, kunt u ze stellen. Ik heb het al eerder gezegd, via deperstribune.nl. En u kunt ook twitteren. Zet in uw tweet dan, hashtag perstribune. Straks de eerste aflevering van Tune-Toppers. Maar eerst... Hij vangt ook deze zomer de mooiste sportverhalen. De vliegende kip. Ja, eerst gaan we terug naar onze vliegende kip. Oftewel, verslaggever Jules van der Wart. En die is nog steeds bij Ernie Brands. Ja, terug bij uh, Ernie Brands uh, in, uh, in uh, Arnhem. Uh, druk aan het verhuizen. Ik vertelde net al uh, van de verhuisdozen en dergelijke. Maar uh, je zit nu in, uh, in Afrika... In Tanzania, maar je hebt ook in Rwanda eh, bij je coach geweest. Want dat was je eerste club, hè? Maar hoe ging dat? Hoe kwam je daar terecht? Ja, via René Velle. Die kwam ik vaak tegen bij de vergaderingen van de CBV. En die, die, stelde mij, die, vro die vroeg mij toen of ik interesse had in, in Afrika, club. Ik zeg, ja, ik zou best wel eens uh, daar naartoe willen. Toen zijn we daar vijf dagen samen naartoe geweest. En uh, ik ben daar toen uh, een contract, uh, heb ik daar toen getekend, voor twee jaar. Met APR? APR FC, APR FC, ja. en, en waar is dat in Rwanda? Is dat dan in de hoofdstad? Of? Ja, ja, Kigali. Kigali is de hoofdstad. Uh, ja, dat kun je niet vergelijken. Kigali, Kigali is, uh, daar wonen denk ik een uh, miljoen mensen. Dat is niet vergelijkbaar nou met, uh, met Dar es Salaam, waar 4 tot 5 miljoen mensen wonen. Maar uh, ja, ik heb het daar goed naar mijn zin gehad. Uh, ja, het is Afrika, dat weet je. Anders moet je ook niet naartoe gaan. Je loopt daar tegen, tegen allerlei problemen aan. Maar dat is ook juist de uitdaging. Wat voor problemen? Het reizen, het trainen? Nou, nee, vooral op organisatorisch gebied en natuurlijk omstandigheden. Het is warm, hoge vochtigheidsgraad of gehalte. Dus het is heel anders. En natuurlijk omstandigheden. De velden zijn natuurlijk niet zoals in Nederland. Alles eromheen, Om het voetbal is gewoon minder. En dat is dan wel de uitdaging om daar iets van te maken. Hoe zijn die spelers? Want uh, je vertelde tussendoor ook uh, ja, dat je af en toe gewoon uh, je internationals kwijt bent. Dat je met een jeugdgroep moet gaan spelen. Maar qua fitheid en interesse in het voetbal, vinden ze het leuk? Ja, geweldig. Ze zijn enorm bezeten. En wat wel prettig is, ze klagen nooit. Ik geef altijd aan van zijn er problemen, spierproblemen of wat dan ook, maar ze trainen, ze trainen gewoon, gewoon heel graag en uh, ontzettend hard yeah? en, en, en, en dat, dat is geen probleem, dus intensief, de trainingen zijn intensief en ik hoor nooit geen, geen klachten van uh, we zijn moe of, of, of, of wat dan ook. Uh, natuurlijk hoor je wel eens van de masseur of van de, van de teammanager dat ze, ja, dat ze kapot zijn ja, dat, dat moet ook, ik bedoel, uh, je, je moet uh, fit zijn, dat is heel belangrijk. Dus uh, dat is wel uh, heel prettig. En uh, alleen het probleem is... als ze op trainingskamp zijn... Dan, dan weet je zeker dat ze drie keer per dag goed eten. Hè? En, en uh, je weet hoe het in Afrika gaat... als ze uh, in... Uh een lid van de familie geld heeft... daar profiteren honderd 100, 100 andere familieleden van. Dus dan is, dat is altijd het probleem. Dan, je weet nooit of ze wel voldoende eten. En dat zie je dan ook vaak. Uh, op een gegeven moment uh, waren we op, na een trainingskamp in Turkije. Uh, zie je gewoon dat, we, dat ze heel fit terugkwamen. Uh, in, in Turkije die trainingskampen goed eten, goed slapen, et cetera. En dan, op een gegeven moment zie je het langzaam dat het niveau dan weer daalt. Ja, dat is dan de, de, waar je rekening mee moet houden. Waar jij rekening mee moet houden is met je gezondheid. Hè? Want... Je had een aanval gekregen of iets? Ja, ja, ja, eindelijk was het mijn eigen schuld. Ik dacht dat ik nog twintig jaar was. Ik was veel voor mezelf aan het trainen. Krachttraining en, en, en, en, en uithouding op de band. Wat lopen. En uh, ja, op een gegeven moment was ik, was ik een uur op die band bezig. Ik had al twee uur krachttraining gedaan. En... Uh, als je dan je weerstand wat minder wordt, ja, dan ben je gewoon vatbaar. En dat was in dit geval malaria. Dus ik lag op een gegeven moment uh, in twee uur kreperend over de grond. Uh, was ik aan het kruipen. Ik, onder de koude douche gestaan. En ik kon die dokter niet bereiken. Uiteindelijk na twee uur kwam die en die heeft mij een paar injecties gegeven. En uh, die heeft me een infuus gelegd. En vier dagen later was ik weer, uh, was ik weer paraat. Waar kreeg je dat infuus? Dat kreeg ik uh, thuis in mijn huis daar. En uh, er werd aan de, aan de, met, met een touwtje aan de, aan de gordijn gehangen. En, want hij zei: uh, het is Misschien beter om naar het ziekenhuis te gaan. Ik zeg: Nee, laat, ik heb liever dat je het hier doet. En uh, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Je staat hier weer fit. En, uh, maar aan de andere kant, je zei ook: van, Je moet hier oppassen. Want daar uh, word je alleen maar slanker. En hier uh, eet je al snel weer wat bij elkaar. En, en, en links en rechts rijden is ook lastig. Hè? <laughs> ja, ik heb je net een verhaal verteld. Ja, was uh, geweldig. Nou, is dus even wennen. Je moet gewoon je. je, je... Je kop te bijhouden, uh, want uh, nu nou zit ik dan weer 14 dagen hier... maar is, het is gewoon de rechterkant. En het, dadelijk in Tanzania moet ik aan de linkerkant rijden. Ik heb al een paar keer uh, dat ik net op tijd wakker werd... dat ik de andere kant van de weg moest, uh, moest gebruiken. En, uh, maar dat, dat went ook alweer. Ik dank je voor dit gesprek en uh, goede reis morgen naar Tanzania. Oké, okay, dankjewel. U hoorde Jules van der Waart in gesprek met Ernie Brans... te gast dit uur, Arie den Hartog. Arie, als we het toch even over uh, gezondheid hebben... Um, ik moet dat maar even aan, aan de kijker melden. Jij ziet er ongelooflijk vitaal en fit uit. Jij moet vast heel veel sporten nog steeds. Ik sport nu weer regelmatig, ja. En wat is regelmatig voor jou? Uh, als het mooi weer is, rij ik iedere dag rond de 70 kilometer op de fiets. Iedere dag? Ja. Zo. Het moet je... mooi weer zijn. Ja, en als het niet zo is, in de winter bijvoorbeeld? In de winter doe ik op de loopband 7 kilometer per dag hardlopen. Nou, het is volstrekt duidelijk waarom jij zo fit bent. <laughs> Zeker weten. Elke week trouwens, Arie, bezorgde de postbode bij ons een um, gesproken brief. Met een boodschap voor onze gast. En dat is dan van een oude bekende uit jouw leven. Luister heel even mee met wie er wat over jou heeft gezegd. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast... Van een oude bekende. Uh, Arie, we hebben natuurlijk veel uh, uh, mooie momenten meegemaakt. Maar ook mindere mooie momenten. Dat doet me nog denken aan een trofeebarakje die we samen moesten rijden. Dat ik amper over kon nemen. Dat jij een fantastische uh, uh, uh, wedstrijd uh, uh, reed. Dat kwam omdat ik uh, niet zo uh, uh, heel goed in vorm was. Maar uh, desalniettemin met jouw carrière... Uh, je hebt eruit gehaald wat erin zit. Je hebt een fantastische jaren achter de rug. En ik denk dat met uh, het hoogtepunt, toch, uh, 68 was. Dat jij met, met mij uh, de ronde mocht uh, rijden op, uh, in Vincent. Als, uh, als Tour de France winnaar. En uh, ik denk dat jouw bijdrage heel groot geweest is. Daarom uh, nog dank daarvoor. En ik hoop dat we elkaar nog gauw eens een keer treffen. En ik wil je de vriendelijke groeten doen van, uh, van mij, van Jan Jansen. Dag Harry. Dag Jan. Ja. <laughs> Mooi gezegd, dag Jan. Ja, ja Jan Jansen, die uh, een dankwoordje eigenlijk aan je uitspreekt. Mooi, goed om te horen. Ja, heel goed om te horen, zeker. Want ik zit even die, die eerronde waar hij het over had, hè. Die, die toen heeft gereden met hem samen. Uh, dat was voor hem een hoogtepunt. Was dat voor u ook het hoogtepunt? Eh... Uh... Er was zeker een hoogtepunt, maar uh, ik had een jaar van tevoren of twee jaar van tevoren met uh, een andere winnaar gereden. Ja, waar we en, het net over hadden. Uh, ja, dat was Lucia ja, en 1966. Uh, nee, ja, ik heb er nooit een verschil. Uh, van gemaakt met wie of van welk land het was. Het was uw ploegmaat. Mm. En, en ja, de eerste keer is natuurlijk het allermooiste. Maar als je dan toch even zegt, hè, in, met Aymar in 66, met Jan jans in het geel, Tour de France 1968... Um, ja, er wordt toch wel eens wat over, toch over jullie vriendschap, kameraadschap gezegd. Jullie waren eerst concurrenten en toen moest je samenwerken. Uh, we zaten allebei in verschillende ploegen... En dan ben je automatisch een concurrent van elkaar. Uh, je hoeft niet tegen elkaar te rijden. Je hoeft elkaar niet het leven zuur te maken. Als, uh, als de ene weg is, hoef jij er niet achter te gaan rijden. En zo was dat dus toen met Jan in de Tour ook... Uh, Jan, dat was een ploegmaat van me. En wij moesten daar met elkaar de centen verdienen. Heel eenvoudig. Gewoon zakelijk? Gewoon zakelijk. Dus Ik heb nooit anders hmm. gezien als, een, uh, als gewoon een, een, een zaak die je runde. Hmm. Maar is het dan zo, want jullie moesten natuurlijk uh, Jan Jansen... Uh, door die toer heen slepen... dat het verhaal toch wel is dat hij er echt wel hef, doorheen heeft gezeten... dat jullie hem dan als ploeg, of degene die er van de over waren... hem daar echt doorheen gesleept hebben? Ja, natuurlijk doe je dat. dat, dat uh, je hebt allemaal een slechte dag. Ja. En ik weet dat op een gegeven moment Jan ook een verschrikkelijk slechte dag. Dan hebben we hem gewoon onder de douche moeten sjouwen. Maar de andere dag was hij weer gewoon hersteld. En ja, uh, uh, uh, dat zat hem gewoon in het karakter ja. van Jan. Die kon uh, neerstorten over de streep. En weer opstaan. En, uh, en weer opstaan ja. de andere dag en, en alsnieuw verder gaan. Ja. Jan die had een karakter dat was, uh, ja, ja. ongelooflijk. Jan Jansen hoorde ik net ook zeggen... Uh, je hebt alles uit je carrière gehaald. Bent u het daarmee eens? Heeft u alles uit uw carrière gehad? Ja, dat weet ik niet. Ik had in ieder geval niet het karakter zoals Jan Jansen had. Om dan bijvoorbeeld de Tour te winnen, bedoelt u dat? Ja, om de Tour te winnen of... of uh, uh, ik kon niet tot het eindje gaan, laat ik het zo zeggen. Uh, als... als uh, Topsporter moet je dus aanleg hebben. Maar je moet ook een karakter hebben dat je wil vechten... totdat je er valt, neervalt, totdat je in elkaar zakt. Ja. Dat karakter had ik niet, dat en dat geeft ook niet. U kijkt daar gewoon mooi op terug. Maar en, natuurlijk, uh, hebben een prachtige tijd meegemaakt. Ofwel, u heeft, er, u heeft er alles uitgehaald. Vandaag, nou, we weten het natuurlijk allemaal, u gaat er zo alweer naar kijken... de vijftiende etappe van Givore naar de Mont Ventoux. Een gemene, kan wel zeggen, langdurige, loodzware klim. Ze zijn uh, vanochtend rond half elf begonnen. Gio Lippus, jij had het net nog over een kopgroep van ongeveer tien... en die zou dan vier minuten voor liggen op het peloton. Hoe staat het ervoor? Omstreeks Tot, uh, deze tijd. Ja. We hebben een kopgroep van op dit moment negen man. Dat betekent dat er eentje tussenuit uh, gevallen is. En nou uh, moet ik toch eens even heel snel gaan kijken wie er dan tussenuit is. Het is uh, Julien Elfares. Die heeft uh, moeten afhaken uit uh, de kopgroep. tempo ligt trouwens verschrikkelijk hoog. Want na twee uur hadden we al een gemiddelde genoteerd van 49,3 kilometer per uur. En dat heeft alles te maken met het feit dat ze in het peloton denken... ja jongens, prima, jullie kunnen wegrijden wat je willen. Maar we houden jullie wel binnen schootsafstand. Want wij willen... Straks op de flanken van de man toe willen we niet alleen voor het klassement gaan rijden, maar willen we ook voor de etappezege gaan strijden. Er zijn te veel ploegen die belang hebben bij een etappezege hier op die Mythische Berg, behalve de ploeg van Froome. Want Froome heeft al gezegd: mij gaat het niet om de etappeoverwinning. Ik wil zorgen dat ik of de schade beperkt hou, of in ieder geval ervoor zorg dat ik nog weer wat meer voorsprong neem op de concurrentie. We hebben dus een kopgroep van negen man met daarin, dus inderdaad nog steeds die Wout Poels die keurig meedraait, maar hij zal heel hard moeten. ...te werken met die groep om weg te blijven. En om inderdaad zo'n marge van zo'n drie minuutjes te hebben... ...als ze zo meteen gaan beginnen aan de beklimming van de van toe, Maar dat duurt nog wel even hoor, want het is een hele, hele lange aanloop vandaag. Door prachtige streek, dat wel. Maar eh, het duurt erg lang voordat het echte spektakel los was. Het echte spektakel begint pas in Bedouin aan de voet van de Mont Ventoux. En dan zal het ook meteen vuurwerk zijn. En dan ben ik benieuwd wat er overblijft van die voorsprong. Dank je wel, Gio, voor dit moment. Dat vuurwerk, dat gaan we afwachten. Ari den Hartog, jij was heel hard aan het blazen. Toen jij luisterde naar Gio Lippers. Ja, dat, uh, de eerste twee uur met die snelheid rijden, dat is nogal wat. En, en als je daar heel de hele dag mee moet rijden... Zo, en je moet dadelijk uh, nog eens 25 kilometer lang berg hop buffelen... Mm -hmm. dat wil wat zeggen. Dus jij ziet ook uh, vuurwerk, dat gaat er zo aankomen. We blijven het volgen, we gaan het er zo over hebben. Um, ja, aan de telefoon hebben we Steven Roos hangen. Hij uh, was de winnaar van de bolletjesrui in de Tour van 1988. En hij eindigde trouwens tweede in het klassement dat jaar. Dat zouden we nu ook wel eens willen zien met Mollema. Steven, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt de uh, Mont van Toer ook meerdere malen beklommen. Uh, welke herinneringen draag jij aan die, uh, aan die tijd, aan die berg? Nou, in de wedstrijden niet zo positief, moet ik zeggen, in de... In de... <lacht> Begeleiding van, van bedrijven, individuele mensen is het, is het fantastisch. Ja. Dus er zitten twee kanten aan dit verhaal. En, uh, de eerste, het eerste verhaal was dat wij in 1987 daar een tijdrit moesten oprijden uh, voor het eerst. En dat was uh, ja, in, in die toer uh, is het bij mij heel erg slecht gegaan, omdat ik al een beetje een, een virusje onder me had. En uiteindelijk uh, die tijdrit uh, een dramatische werd. Dus dan is dat natuurlijk een beetje een, een soort, gemeen, een soort een gevecht om uh, in ieder geval uh, binnen te komen. En uh, ja, uh, ook uh, te zien dat je op dat moment enorm veel tijd hebt verloren. Uh, dat is niet de instelling op dat moment en de, en de, en de motivatie om de Tour de France uh, in te gaan. Maar ja, goed, aan de andere kant hebben wij in het verleden altijd, en dat is nu nog steeds zo in de Dolphiné of in de, in, de, in de Parijs Nice hebben ze ook wel vaak uh, de beklimming van de moffe erin zitten. Ja, wat is het meeste, want we hebben het er nu, we hebben Gio daar ook over gehoord. Um, ja. Wat is nou het meest lastige van die beklimming? Want je hebt dat bos, je hebt die wind, uh, de hoge snelheid. Ja, er zijn een aantal omstandigheden die het natuurlijk wel vervelend maken. Dat is denk ik de temperatuur uh, waarvan je op dat moment in het bos terechtkomt en waar, waar weinig zuurstof, uh, zeg maar, uh, zal zijn. Uh, dan heb je van die irritante vliegjes die je. Uh, die op zweet afkomen. Dus nee, je zweet eigenlijk uh, de rambanden, dus uh, die hangen allemaal om je helm, om je nek. Uh, dus, uh, dat kan irritant, uh, irritant zijn. En aan de andere kant, op het moment dat je het bos uitkomt, heb je natuurlijk nog een, een uh, je van ja het wordt vlakker, maar daar zou nog een bietje kunnen staan. Maar aan de andere kant. Uh, is de belangstelling die je op dit moment uh, de Tour krijgt. En terecht uh, aan de hand van het uh, spektakel wat we tot nu toe zien... dan zullen er ook heel veel mensen aan de kant staan. En dat, ja, dat heeft dan ook wel weer wat voordelen... ten opzichte van als de wind van die, die zijde zou kunnen komen. Maar goed, het is over het algemeen natuurlijk een uh, ja, 21,5 kilometer... En zeker in zo'n lange etappe als vandaag. En, en wat ik hoor net, dat er zo hard wordt gekoerst... Ja, dan, uh, dan vallen er straks natuurlijk toch wel wat... Uh, ja, wat slachtoffers heb ik het idee. Ja, dat zal zeker en, uh, bij Bédouard. Dat is, je, daar hoorden we al. Dat zal het vuurwerk uh, een beetje beginnen. Maar mm. om jou dan toch even een verwachting uh, te ontfutselen. Uh, wie, wie verwacht jij dat er vandaag als eerste boven is? We hebben natuurlijk nu een kopgroep van negen en het peloton daarachter. Moeilijk, maar ik wil je toch vragen. Dat is heel moeilijk. Ja, natuurlijk, deze kopgroep die, die probeert natuurlijk uh, meerdere voorsprong te krijgen. Waardoor er een kans bestaat dat er een van deze mensen uh, dat ik het, uh, zou kunnen redden. Maar aan de andere kant hangt het een beetje van andere ploegen af. We hebben wel gehoord dat Sky het niet helemaal gaat controleren. Ook, ook denk ik, ook slim. Uh, als er als, als groep uh, naartoe wordt gereden... dan verwacht ik wel dat... Uh, dat, dat geef ik gewoon een hele grote kans. Want die heeft aangetoond, op in ieder geval... in de, in de Pyreneeën het beste te zijn. En zeker op dit soort aankomsten. Uh, maar goed, we weten het gewoon niet. Uh, hopelijk... Zijn de Nederlanders die het op dit moment uitstekend doen... zo gemotiveerd en, en nog zo in, in, in een soort macht... dat ze ook mee kunnen spelen? Dat zou ontzettend mooi zijn. We gaan het gewoon afwachten. Ja, het blijft moeilijk speculeren. Maar we weten ja. het eind van de dag. Steven Roos, dank Precies. je wel voor, voor je toelichting. Mijn gast dit tweede uur op de perstribune... is voormalig wielrenner Arie Den Hartog. Hij was onder andere ploegmaat van Jan Jansen... die in 1968 de Tour won... Um, ja, we hoorden het net al. Steven Roos, die geeft toch Vroom redelijke kans. Hoewel het natuurlijk moeilijk is speculeren. Um, wat denk jij? Ik denk dat Contador een kans heeft. En uh, Aquila, geloof ik dat hij die heet. Die, die hmm. uh, Columbiaan. Dat die, en, en als we dan meteen even uh, verder kijken naar de Nederlanders. Want daar wil ik nog even iets meer over hebben. We hebben natuurlijk Wouter Poels die uh, nog in die kopgroep erbij zit. De andere Nederlanders. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik hoop dat ze bij de eerste tien zullen finishen, Maar naar, met zo'n etappe... en die Spanjaarden die kunnen toch altijd berg op wat meer als, als de anderen. En die, die Spanjaarden, zeg je, maar de, de, de Fransen... daar zaten er een aantal, hoorden we net ook zeggen, in die kopgroep. Die Fransen die gaan ook echt voor deze overwinning, hè? Ja, maar ik geloof niet dat degenen die in die kopgroep zitten... dat het die als eerste de finish halen. Die moeten zo rijden... Van, en dadelijk gaan er toch, als ze onder, in Bedouin aankomen gaan toch de echte klimmers eruit komen. Precies, dus het, uh, er is eigenlijk gewoon nog, nog heel uh, weinig van te zeggen. Um, Geesink, heeft u die ook een beetje gevolgd in, uh, ja. in de Tour? Hoe, hoe kijkt u naar uh, hem? Want hij is natuurlijk iets minder in de spotlights. Ik vind persoonlijk dat Geesink toch heel goed rijdt. Hij doet uh, veel werk en Geesink zou vandaag wel eens de beste Nederlander kunnen worden. Meet u dat? Ja. En waarom zou hij nu uh, kunnen pieken? Uh, de druk is van zijn schouders en hij kan zijn eigen ding doen. Anders moest hij altijd voorin koersen. Nu kan hij gewoon afwachten. Als je ziet hoe hij een paar keer uh, gewerkt heeft voor de anderen, dan, dan zeg ik ja. Maar dat, dat, ik, ik ben een beetje een parallel eigenlijk nu aan het zoeken bij u. U kent dat natuurlijk, hè? Maar dat, wat u net zegt in de spotlights. Uh, ja. Dat ben ik eigenlijk ook niet zo. Nou Geesink eigenlijk ook niet, dat heeft nee, het verleden nee, nee, nee, uh, nee, nee, nee, uitgewezen. Nee. Een beetje knechten, zo noem ik het al maar even. Maar ja, dat gaat hem dus goed af. gaat hem heel goed af, ja. En ik denk dat hij nog een keertje een goede uitschieter zal hebben. En u denkt zelfs dat dat vandaag is. Ja. Mollema, toch nog even erbij pakken. Um, verwacht niet helemaal bovenin. Nee. We hoorden het net al van... Uh, hij heeft geen echte parcourskennis. Maar dat hoeft geen nadeel te zijn. Misschien is dat wel een voordeel. Stel je voor dat je dat gaat verkennen op een slechte dag. Dat je echt niet goed bent. Hm. En dan doet alles zo'n pijn. En als dan in de wedstrijd, dan denk ik, oeh, nou komt dat nog, nou komt dat. Als je dus helemaal onbevangen dat ding oprijdt... dan weet je niet wat er komt, dus je, ja, je gaat maar gewoon door. En nog even een puntje wat, uh, wat ik eruit haalde, is dat het uh, toch uh, bewolkt is... en dat dat eventueel dan toch weer een voordeel is, dat, dat het niet zo bloedheet is. Ja, dat kan een voordeel zijn. Uh, het is natuurlijk ook daarna hoe de wind staat als je bo uh, boven de boomgrijs komt... Ja. Want daar kan het ook erg pijn doen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat is het belangrijkste, ja. ja. Even over Froome. Waar um, daar toch de beste prognoses worden gegeven. Ook door Steven Roos net weer. Uh, hij heeft flink wat vragen ook al gehad over doping. Zelfs deze toer weer. Zelfs in de persconferenties. Wat vindt u daar eigenlijk van? Uh, wat ik van, van uh, die dingen vind. Ik vind het eigenlijk niet passen. Uh, dat uh, journalisten altijd op de doping terechtkomen. Altijd uh, er is. Uh, ze zitten altijd iets zwart te maken. Uh, ik, ik zie daar het nut niet van in. Uh, als er iemand goed rijdt, dan heeft hij wat gepakt. Uh, ze suggereren dat al lang. Uh, nee. Dus wat u betreft eigenlijk, uh, het blijft natuurlijk een ding wat speelt... maar niet nu in deze tour in de persconferenties, uh, uh, over doping beginnen. Ik, goed ik denk dat uh, wat er speelt is dat, dat ja, ze behandelen de renners gewoon als nog minder als beesten. Als je ziet de controle na de competitie of al die dingen. Ik vind dat het niet menselijk is. Dat heeft nergens wat mee te maken. Dat is een helder, uh, helder punt, Arie den Hartog. Dus wat u betreft dat niet doen, maar kijken naar de sport. Um, vorige week zijn we begonnen met een nieuwe rubriek. En veel van die radio- en tv-tunes zitten namelijk in het collectieve, het collectieve geheugen. En daar zitten ook heel vaak mooie verhalen achter. Ron Vergouwen praat met componisten van oude en nieuwe tunes. En deze week heeft hij een gesprek met Stefan Emmer. Dat is wellicht voor u een bekende achternaam. En inderdaad, een leuk weetje. Hij is ook de zoon van oud-journaallezer Fred Emmer. En Stefan maakt al meer dan 30 jaar tunes, voornamelijk voor tv. Bijvoorbeeld deze oude tune van het... NOS journal. Ik uh, ben uh, uh, op dit spoor van tunes componeer gezet uh, op de tramhalte voor de Bijenkorf. Iemand fiets voorbij die zegt, ik heb je plaatje gekocht op uh, concerto. Nou, die werd door heel weinig mensen gekocht. Maar daar stond instrumentale muziek op. En diegene werkte voor het Nederlands Omroepbedrijf als grafisch ontwerper. En die zei, ik vind het zo beeldend wat je maakt. Uh, ik heb voor jou een opdracht om een mini-muziekje te maken. Een wat? Een mini-muziekje voor het Humanistisch Verbond. En dat was 1984. Vandacht dacht ik, goh, ik heb eigenlijk al korte dingen gemaakt... waar niemand op zat te wachten. Maar ik merkte wel, net zoals, en dat is een beetje pretentieus... maar ik meen het eh, nederig, is dat ik eh, weet van Edward Albee, de toneelschrijver... die was al jarenlang een romans aan het proberen te schrijven. En toen was opeens zijn toneelstuk geboren, Who's Afraid of Virginia Woolf... werd een ontzettend succes. Ik bleek er wel een understanding mee te hebben. Heel natuurlijk ging dat, want klein en kort... Uh, is een hele andere mindset dan uh, lang en groot. in Componistenland, waar staat de tune ergens? Is dat iets waarop neer wordt gekeken? Toen ik er in ieder geval mee begon wel. Want mijn kunstvrienden uit Amsterdam zeiden... uitverkoop, Hilversum, bah, vies. Jaren later werd ik gebeld door mensen van hele bekende bands... die zeiden, zeg, hoe werkt dat nou eigenlijk? En toen werd het Salon V. Ik heb, denk ik, nu 25 jaar de NOS Journaalmuziek gemaakt. Uh, dat als je die, die komen ook nog geregeld langs. Dus voor de oudere kijkers, als zij oude journaaltunes horen van mij... dus sinds 1987 is dat... dan is dat voor iedereen, begrijp ik, van oudere leeftijd nog steeds merkbaar. Maar mijn langst lopende tune is uit 1989 en die is van per secondewijzer. Naast de tune, de muziek. Heel herkenbaar is het natuurlijk het filmpje wat erachter zit. Yeah. Krijg jij de opdracht: schrijf een muziekje. Wij zorgen dat er een filmpje bij komt. Of komen zij bij jou met een filmpje en maak jij de muziek erbij? Dat wisselt per keer. Ik heb het uh, op beide manieren uh, wel eens uh, meegemaakt. Ik zelf heb dat altijd vreemd gevonden dat je zo kip of het ei moet denken. Want het heeft niet uh, daardoor een diepere relatie. Als je dat alleen maar doet met twee afgeronde pannenkoekjes, en die plak je op elkaar in een sandwichformule. Dus later ben ik met uh, ontwerpers, beeldontwerpers, veel eerder gaan samenwerken dan wachten op zijn filmpje of omgekeerd. Heb je daar een voorbeeld van? Van een, een tune waarbij je dat inderdaad in nauwe samenwerking met een grafisch ontwerper hebt gedaan? Ja, uh, bij RTL Boulevard. Daar had de beeldontwerper van mij geluidjes van een uh, paparazzi uh, motor drive. En daar is hij op gaan animeren. En dat animatietje was nog niet af. Of ik dacht al van nou, daar kan ik een ritme op baseren. RTL Nieuws heb ik ook een paar keer uh, mogen doen. Uh, toen was het eigenlijk zo dat de NOS wilde als publieke omroep... juist wat uh, populairder qua worden. Terwijl RTL Nieuws wou een gedeelte van hun commerciële veren... afwerpen in de serieuze berichtgeving van het RTL Nieuwsprogramma. programma. Dit is het nieuws van woensdag 3 juli. Goedenavond. Dus wat er gebeurde was dat ik toen eigenlijk mijn kennis van publieke omroep serieuze autoriteitsmuziek kom projecteren op, uh, op RTL, omdat dat daar nou net de wens was. En de grap was dat uh, voor een kort moment in tijd... ik vind dat dat nu alweer minder is... de publiek in de commerciële omroep qua uh, klanksignatuur... stuivertje hadden gewisseld. De NOS was wat populairder. Afschaffing van de gong is ook nog geweest en meer elektronisch. Terwijl RTL dan net dat statige had wat de NOS vroeger had. Goedenavond en welkom. Dit is editie NL. Nu worden in Nederland eigenlijk de tv-tunes best wel snel vervangen. Uh, jij hebt ooit een nieuwe tune durven maken van de legendarische Studio Sport Tune. Jij hebt toen deze tune gemaakt. En toen kwam er heel veel verzet vanuit het publiek. Het publiek wilde de oude Tony Eijk tune terug. Uh, was dat frustrerend voor je destijds? Ja, ik vond het vervelend. Ik vond het ook jammer... om het met de collega, in dit geval Tony, een soort debat over te hebben ontwikkelen. Want uh, wat in de geschiedschrijving, voor zover relevant... Uh, eigenlijk niet zo goed tot uiting is gekomen ooit... is dat het was helemaal geen nieuwe tune voor mij. Het was de orkestrale versie van de Studio tune die normaal in Jazz Big Band uitvoering is. Dus het was juist bedoeld als hommage... En daarom was het voor mij eigenlijk een hele uh, bittere pil... Uh, dat dat niet goed uh, aankwam bij het publiek. Want uh, in principe heb ik het goed bedoeld. Nu worden journaaltunes eigenlijk best wel snel vervangen. Uh, elke vier, vijf jaar komt er wel weer een nieuwe tune. Vind je dat dat te snel gaat? Ik, ik, ik heb uh, het idee dat het gevaarlijk is als het te veel een intern proceswens is. Het publiek is nooit uitgekeken op dingen, maar de mensen die ermee moeten werken. En dat is de ironie van dit vak. En deze laatste muziek was jarenlang de tune van Tijd voor Max... en ook gecomponeerd dus door Stefan Emmer... Elke week kunt u een prijzenpakket winnen. Met daarin onder andere het Tunes boek. Waarin u alles kunt lezen over hoe bekende Tunes tot stand zijn gekomen. Daar moet u dan wel wat voor doen, namelijk ons vertellen van welk programma deze Stefan Emmertune is. Oorspronkelijk werd er in deze tune ook nog gezongen. Dat hebben we er even uitgehaald, om het toch wat lastiger te maken. Maar weet u het? Ga dan naar deperstribune.nl... en klik op Tune Toppers om uw antwoord te geven. En dan kunt u trouwens ook nog een keer beluisteren... en lezen wat de oplossing is en wie de winnaar van vorige week was. Arie den Hartog. Ik weet gewoon dat ik jou kan vragen. maar Jij, jij wist het niet, hè? Nee, Je herkende het, het niet. niet nee. nee, dat is goed. Dan houden we zo. Dan kunnen de mensen thuis ook niet horen. De gast voor u thuis nog maar even. Tweede uur op de perstribune. Voormalig wielrenner Ari Den Hartog, dus. De eerste Nederlandse winnaar van de Amstel Gold Race. En de klassieker Milaan-San Remo. Ja, u hebt natuurlijk heel veel gefietst en prachtige dingen gedaan. Maar u hebt ook jarenlang een fietszaak gehad. Vanaf dat... wanneer uh, heeft u die? Uh... Lang geleden ja, zie lang je al wel. Geleden, Ja, lang geleden. Ik ben volgens mij begonnen in 1974 met een rijwielhandel en een groothandel. En ik ben 1 november 2012 gestopt met alles. Waarom bent u verstopt? Heeft u de zaak verkocht? Ja. En waarom? Uh, ja, ik had eigenlijk de leeftijd bereikt. Ik heb ook een beetje gesukkeld met de gezondheid. Toch? Toch wel, ja. En waarmee dan? Of is dat, uh... Ik had een, een Tia gehad. Okay. En, maar dat is allemaal over. En, uh... Maar dat is wel de reden geweest dat u dacht. ik uh, ga het gewoon anders doen. Ik ga het werk, eruit, het werk eruit gooien, zeg maar, en me toch meer op mijn gezondheid richten en zoveel ja. sporten, zoals u net zei. Ja, zo ja. ja. Hoe voelt u zich? Goed nu? Supergoed, ja. ja. Echt goed. Ja, dat is goed om te horen. Tussendoor kijkt u vast volgens mij ook nog naar de, naar de prijzen die u gewonnen heeft. Want u heeft er toch vele gewonnen. Doet u dat? Uh, steeds meer, de laatste tijd steeds meer. Als je ouder wordt, gaat dat. Uh, in het begin maakt het weinig uit. Dan wordt het in een doos of ergens neergezet. En nu ga je daar steeds meer naar kijken. Oh, ja, dat ook nog en dat ook nog. Dat, ja. En daar helpen denk ik ook wel uh, terugblikken uh, aan... zoals bijvoorbeeld in programma's zitten, als hier bij de radio... Ja. maar misschien ook mooie reportages... want er zijn ook prachtige reportages van u gemaakt. Maar natuurlijk, ja. Hoe vindt u dat, die uh, vernieuwde belangstelling, zeg maar... Dat streel je wel, dat, dat doe je goed, ja. Het is zo lang geleden en ja, er wordt weer opgerateld. En, ja, dat, uh, dat doe je goed. Heeft u nou ook nog veel uh, contacten met mensen? Zoals Jan Jansen, die zei net in de brief die aan u geschreven is... en voorgedragen door hemzelf uiteraard. Ik zou uh, Ari den toch nog wel eens terug willen zien. Uh, we zien elkaar heel erg weinig. Dat, dat verwatert toch wel... Uh, je ziet elkaar een paar keer op een begrafenis. Wat niet als te prettig is natuurlijk nee. dat er oud collegas overlijden. Nou, dan kom je bij elkaar. En voor de rest zie je elkaar erg weinig. En dat geldt niet alleen voor Jan Jansen. Dat geldt dus ook voor, voor alle... Voor allemaal. Voor alles en iedereen. Dat, uh, we wonen toch, Jan en ik... We wonen, ik denk, van 180 kilometer uit elkaar. Dus, uh, maar ik hoop hem ook nog wel eens te ontmoeten. Dat zonder meer. Dat kan ik me voorstellen. En dan worden weer de herinneringen opgehaald. opgehaald ja. Zoals hij ze nu ook weer heeft opgehaald. Ja. Ik wil uh, u heel hartelijk bedanken voor de komst naar de studio. En ik begrijp het al, want u heeft gezegd... u gaat nu snel naar huis om de finish van de Mont Ventoux te kijken. Ja, zeker. Dat dacht ik. Ja. En laten we hopen dat wat u voorspelde... dat Geesink het goed gaat doen, dat dat gaat uitkomen. Ik wil u thuis ook uh, hartelijk bedanken voor het uh, luisteren. Veel plezier bij de finish op de Mont Ventoux. En nog een hele fijne zondag. Ik even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. The guys and nou, de guys en del. Doe maar. Nee, doe jij maar. De nee. <laughs> guys en <Doe> and... <laughs> <The guys laughs> <and> del. <laughs> oh, daar is een hele excuus. <laughs> De perstribune is een programma van Max. Ja. Het geheim van de groep. We gaan niet op stapelbedden. Wie is de baas? We zijn alleen maar stapelbedden. Hoe belangrijk is het individu? Je kunt tegenspreken, maar wij gaan sowieso beslissen. Hoe gedragen mensen zich in een groep? Het is wel redelijk modern dat mensen het gevoel hebben... dat zij zelf als individu autonoom allerlei dingen moeten kunnen beslissen. Deze week...